tennisster Esther Vergeer heeft bij de Paralympische Spelen ook goud behaald in het dubbelspel, samen met haar partner Marjolein Buis. Ze wonnen in twee sets van het Nederlandse koppel Aniek van Koot en Jiske Giffioen 6-1 en 6-3. Die wonnen dus zilver. Vergeer won vrijdag al goud in het enkelspel. Ontvoerder van de Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans is gedood, melden bronnen binnen de Syrische opstandelingenbeweging aan de NOS. Ontvoerder was een leider van een groep extremistische moslims. Oerlemans en een Britse collega werden in juli een week door de groep vastgehouden. Bij een ontsnappingspoging werden ze neergeschoten, maar later wisten ze alsnog te ontkomen met hulp van het Vrije Syrische leger. Het Pakistaanse meisje dat vast zat op beschuldiging van godslastering is vrijgelaten. Ze zat vast omdat ze pagina's uit de Koran zou hebben verbrand. Gisteren bepaalde een rechter dat de 14-jarige op borgtocht vrij mag komen. Christelijke meisje werd ruim drie weken geleden opgepakt in een buitenwijk van Islamabad. In haar tas waren half verbrande bladzijden uit de Koran gevonden. Haar arrestatie leidde in Pakistan en daarbuiten tot ophef. Vooral omdat het meisje verstandelijk gehandicapt is en niet kan lezen.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 Morgen veel zon, zomers warm, maximaal tussen 24 en 28 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, één melding op de A28, Zwolle richting Hogeveen. Daar is bij afrit Nieuw-Leuzen de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. En dat was de verkeersinformatie. Je spaarrekening maakt stappen bij de schoenmaker. ABN AMRO introduceert namelijk pinsparen. Elke keer als u pint, stort u automatisch een extra bedrag op uw spaarrekening.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 Het tweede uur op de zaterdagavond beginnen we met volleybal in Apeldoorn. De Nederlandse vrouw tegen Oekraïne, Frank Wilaert. We zijn bezig in de derde set. De eerste set was voor Nederland 25-19. De tweede set was voor Nederland 25-18. Het gaat dus de goede kant op, want ook in de derde set staat Nederland voor 8-4. De walkover van de Nederlandse honkbalmannen tegen Frankrijk en die haalt kamp. 7-0. We zitten in de eerste helft van de derde inning. Eh, verrassing in het andere stadion in Haarlem. Want daar staat Zweden tegen Italië met 1-0 voor. Dat is spannender in ieder geval dan Nederland-Frankrijk. Thomas Berdig tegen Andy Murray. Halve finale US Open. Marcelo Mesker. Op een windrug Arthur ashe center Court heeft Thomas Berdig de eerste set gewonnen met 7-5. Maar heeft Andy Murray een vroege break te pakken aan het begin van de tweede set. Murray nu op een 3-1 voorsprong. Kilo Green van twee jaar geleden. En it's oké. Okay. We gaan weer naar de sport van de smashes, de setups en de floaters. Volleyball dus. Frank Wilaert. 2-0 voor Nederland. En We zijn in de derde set beland. 12-9 is het daarin ook voor Nederland. Dat uh, geen veldje aan de lucht heeft met uh, deze Oekraïense dames. Die weliswaar goed aan het toernooi begonnen. Maar tegen Nederland geen vuist kunnen maken. Aanvallend gezien. Ze hebben drie keer voorgestaan in deze wedstrijd. Met 2-1 in de eerste set. 2-1 in de derde set. En 2-1 in de tweede set. En 1-0 in de derde set. En dat was het wel. Verder heeft Nederland de wedstrijd uh, gewoon kuddig netjes gedicteerd. En mooi ook om te zien is dat het geluk dan in kleine dingen zit bij de Nederlandse dames. Die natuurlijk uh, voor het overgrote deel enorme buikpijn hebben gehad gedurende de Olympische Spelen. Dat ze daar niet bij waren. En het meest bekende voorbeeld daarvan is natuurlijk Manon Vlier. Die twee maanden nodig had zonder volleybal. Om weer een klein beetje aan volleybal te willen gaan denken. En vandaag dan weer actief. En zij maakt het beslissende punt. In de tweede set. Dat was natuurlijk een vooropgezet plan. Zij wist op het moment dat die bal over het net kwam dat zij de aanval af moest gaan maken. En als dat dan helemaal loopt zoals het hoort. Dan is ook Manon Vlier met al haar ervaring weer zo blij als een kind. Stond ze te springen aan het einde van die tweede set. Dat ze dat punt ook daadwerkelijk heeft kunnen maken. En dan zie je dat ook zij langzaam maar zeker weer terugkomt. Uh, richting het niveau waarop je haar zou willen hebben. Want ja, twee maanden niet eens aan volleybal willen denken... dan heb je ook weer tijd nodig om even op te starten. En dat geldt natuurlijk voor deze hele Nederlandse ploeg. Maar dit Oekraïne gaat voor Nederland geen probleem opleveren. Ook nu weer een snelle aanval door het midden. Robin de Kruijf die uh, 15-10 maakt voor Nederland. En de Oekraïne kijkt even naar de zijkant, naar de coach. Hoe gaan we dit nog oplossen? En de coach van de Oekraïne krapt eens even aan zijn voorhoofd. En uh, aan zijn blik te zien heeft hij geen enkel idee hoe hij dit moet gaan oplossen. Lonneke slotjes met de servers opgevangen in het achterveld bij uh, de Oekraïne. En dan via het blok uitgeslagen. En zo komt de Oekraïne weer een puntje terug. Maar Nederland leidt soeverein met 2-0 in sets en 15-11 in de set nummer 3. Is Andy Murray echt weer helemaal terug in de wedstrijd tegen Thomas Berdig Marcella? Ja, dat kun je zeker zeggen, want Murray leidt nu met 4-1 in de tweede set. Heeft zo even Thomas Berdy voor de tweede keer gebroken. En ja, twee service breaks, ook al waait het hier als een, een waanzinnige op het centenkort. Ja, dat, dat is toch bijna niet meer goed te maken voor Berdy, die veel meer fouten maakt. Um, ja, Murray lijkt de, de rust te hebben gevonden, lijkt zich in ieder geval er bij hebben neergelegd dat het waait en dat het een, een rotwedstrijd is en dat je lelijk moet tennissen om te winnen. En uh, die frustratie is weg. Hij oogt kalm en hij speelt gewoon veel beter. Dus een terechte voorsprong nu voor Andy Murray met 4-1. Die eerste set is dus nog steeds voor Bernie met 7-5. Gaan we even naar het honkbal. En die houtkant kijkt naar een partij die na zeven innings al voorbij is? Ja, eerder, want tegenwoordig is het bij 15 punten verschil... na vijf innings oh, okay. al afgelopen. Ja, dat kan dus, ook nog. Ja, dat kan ook nog. Nee, het staat 7-0. We zitten in de derde inning. Nederland aan slag met Wesley Conner. Nederland veel en veel sterker. Heeft gewoon een uitstekende ploeg hoor hier in dit, op dit EK. Wil graag de Europese titel terughalen. Die twee jaar geleden naar Italië ging. De aardsvijand, mag je bijna wel zeggen. En nu staat Nederland dus aan slag. Ik moet zeggen, aanvallend gaat het nog wel met die Fransen. Ze hebben vier aardige honkslagen geslagen. Maar de pitching is dramatisch. Ook verdedigend veel fouten. En ja, het is echt een uh, land. Uh, derde wereldland op honkbalgebied. Nederland leidt dus met 7-0. Staat aan slag met Wesley Connor. Uh, dat is een uh, goede honkballer uit Amsterdam. Kijken wat hij ermee doet. Nou, nu even niet. Want hij uh, raakt de bal dan wel. Maar het is zo'n langzame bal die gegooid wordt door de werper. Dat die Nederlandse honkballers, uh, die kennen dat helemaal niet. Ja, het gaat gewoon te lang. Aan voor ze. ze moeten daar even aan wennen, maar reken maar dat we wel richting de 10-15-0 gaan tegen Frankrijk. Het staat vooralsnog 7-0. of the Hurricane, Ilse de Lange en Winter of Love. Schotland en Servië zijn de WK-kwalificatie begonnen... met een doelpuntloos gelijkspel op Hamden Park in Glasgow. Bij de Serviërs werd Filip Djuricic van Heerenveen... in de slotfase naar de kant gehaald. toen Tadic, de sterkspeler van FC Twente, was na bijna een uur... in het veld gekomen voor oud-PSV'er Danko Lazovic... België gaat in de eerste speelronde aan de leiding in deze groep... dankzij een 2-0-overwinning op Wels. Ook Kroatië, dat Macedonië met 1-0 versloeg, heeft drie punten. En dan nog even naar Engeland. Want Engeland moet het stellen zonder een belangrijke speler... richting de WK-kwalificatiestrijd dinsdag op Wembley tegen Oekraïne. Namelijk Ashley Cole. Hij is er niet bij. 31-jarige verdediger kan nog altijd met een enkel blessure... waardoor hij gisteren ook al ontbrak tegen Moldavië. Zonder Cole won het Engelse in Chisinau met 5-0. Het is nogal onzeker of John Terry, ploeggenoot van Cole... Bij Chelsea dinsdag ook al aantreden tegen Oekraïne. Terry viel tegen Macedonië in de slotfase uit met een enkel blessure. En dan naar het Nederlands elftal. Eerder in deze uitzending meldde ik u al dat bondscoach Louis van Gaal... allemaal Maher bij het Nederlands elftal heeft gehaald. De middenvelder van AZ vervangt Leroy Fer... die in de Interland tegen Turkije een knieblessure opliep. Fer heeft de trainingskamp van Oranje inmiddels verlaten. Hij speelde 1 helft tegen Turkije als invaller voor Jordi Klaasie. Oranje boekte gisteren een zwaar bevochten 2-0 overwinning... in het eerste kwalificatieduel voor het WK van 2014. En de opluchting was groot bij de spelers en bondscoach. En een compilatie van de reacties na afloop. Fantastische uitslag, geen call ja, tegen. Een Belangrijke overwinning is de, van de kwalificatiereeks uh, winnend afgesloten. Dus compliment aan de hele ploeg. Wij hebben eigenlijk meer kansen gehad als de Turken. Dus uh, je kan niet zeggen dat deze overwinning gestolen is. Het is extra belangrijk om... Uh, en zeker mooi, mooi voor de jongens die een debuut hebben gemaakt om, om de wedstrijd winnend af te sluiten. Natuurlijk, die, deze jongens uh, hadden natuurlijk druk. Uh, uh, eerste wedstrijd, WK, uh, het verleden kennende. Uh, de media schrijft er al, allemaal uh, wat over. Die halen 12 jaar terug. En die jongens die willen echt uh, dat het goed gaat. Want uh, het is het begin van, de, van het WK eigenlijk. Een beetje onzekerheid misschien. Onzekerheid in de zin van, het is allemaal nieuw. Hè. Het is 25.000 van de ene kant, 25.000 van de andere kant. Heksenketel, spanning. Ja, dan kunnen er wel eens wat dingen misgaan. Hè. Dat, dat, zeker als je je debuut maakt. Ja, maar diezelfde mensen zijn ook in de tweede helft sterk teruggekomen. En, en volgens mij gaat het daarom. En, uh, deze jongens bijvoorbeeld, die uh, zenuwachtig waren. Uh, Willems en, en Indy en Jan Maart, nou, daarvan heb ik er maar één gewisseld. De debuut natuurlijk is mooi, alleen hoop je van tevoren dat je hem af, mag, af kan spelen. Uh, Jan Maart was niet zichzelf, uh, dat zag ik ook en dat zei ik ook tegen hem. Dus ik, uh, ik, uh, ik ga je eruit halen, om die reden. Dus ja, daarvoor was de druk uh, waarschijnlijk te hoog. Ik weet zel, zelf niet of je dat zo ervaren hebt. Ik heb nog niet echt uh, met hem gesproken daarover. Ik had uh, ja, gewoon gezonde spanning, ik had er veel zin in, maar uh, ja... Het... Af en toe was het wel even zoeken met, met elkaar. En, uh, ook met corners zat ik twee keer niet goed bij mijn uh, ja. moeder. Dat moet wel beter. Maar Willems en, uh, en Indy hebben zich hersteld in de tweede helft. In het begin, ja, eerste helft vond ik mezelf niet zo heel goed spelen. Maar uh, ik heb me goed herpakt in de tweede helft. En, uh... nou, dat is knap. Als je dat kan op die leeftijd. Tegen zo'n tegenstander, want dat was een goede tegenstander. Dat heeft iedereen kunnen zien. Ja, dan, dan moet je je uh, petje afnemen. Ja, uh, de spits tackelde mij En ik denk, uh, ja, ik moet ook een keer uh, ook, uh, iemand een keer tackelen. Daar heb ik, uh, heb ik de trainer voor uitgekozen. Ik zag hem aankomen. En uh, toen denk ik, oh jee, als ik het maar hou. En uh, het is een van de zwaarste jongens in onze selectie. Dus. Uh, dus ik liet me gauw een beetje achterover vallen... dat ik niet het hele gewicht op me kreeg. Maar ja, je maakt wel een hele andere beweging. Maar ik, ik denk wel dat het meevalt. Het Nederlands Haftal bereidt zich inmiddels voor... op de tweede kwalificatiewedstrijd komende dinsdag in Budapest tegen Hongarije. Straks nog aandacht voor Jong Oranje. Eerst gaan we weer eens even hongballen. Nederland tegen Frankrijk in Rotterdam en die kamp. Elf zitten we. 11-0 is het geworden. En dan komt een nieuwe werper bij de Fransen. Uh, ja, of het veel uitmaakt? Uh, nee. Maar uh, de Nederlanders laten zien hoe goed ze kunnen honkballen hier in eigen land. En vaak is het zo uh, bij sporten, als het uh, verschil heel groot is, dan is er niets aan. Maar hier is het gewoon leuk, omdat het slaggeweld is met uh, mooie twee hongslagen. Nog geen homeruns, uh, zojuist de twee hongslag van Brian Engelhard. Mooie twee hongslag gezien van Statia van uh, Duursma. En zo gaat het maar verder. Er we zijn wel twee man uit, we zitten in de derde inning. Overigens, uh, Italië staat nu met 4-1 voor. Stond de 1-0 achter tegen Zweden, maar nu 4-1 voor. Dus wat dat betreft ook Noblesse oblige. Het, het, het toernooi zal gaan tussen... Nederland, Italië en misschien een beetje Spanje. Applausje voor de werper die er nu weer afgaat. En het zwaar heeft gehad met al die goede slagmensen van Nederland tegen zich. overzicht. Want we zitten nog in de derde inning. En Nederland leidt met 11-0 tegen Frankrijk. Timo de Bakker heeft de finale bereikt van het Challenger toernooi in Alphen de Rijn. De Bakker won in de halve finale van de Portugees Joao Sousa. en speelt in de finale tegen de Duitser Simon Greul. Een niveauotje hoger. Wat heet een paar niveautjes hoger? Halve finale US Open. Thomas Berry tegen Andy Murray. Tweede set al afgelopen, Marcella? Nee, nog niet. Uh, Andy Murray die, uh, mag dadelijk gaan serveren voor de tweede setwinst. Hij leidt met uh, 5-2 om dan de stand uh, in de partij in evenwicht uh, te brengen... en 1-1 in sets te maken. Um, nog wel aardig om even te melden. Voor het eerst sinds 2004 is het zo dat er een halve finale van een Grand Slam toernooi wordt gespeeld... zonder Nadal daarin. Of zonder Federer. Dus dat, uh, ja, dat biedt kansen aan die vier andere mannen. Dan zou je zeggen, Murray Djokovic, dat ligt dan het meest voor de hand. Maar is vlak ook die Berdy of ook straks die David Ferrer niet uit. Murray die hier bezig is aan zijn achtste US Open, zijn 28ste Grand Slam. En al elf keer in de halve finale van een Grand Slam toernooi heeft gestaan. Vier keer haalde hij de finale, maar nooit won hij een... Grand Slam toernooi. Dat is natuurlijk zijn grote droom. En um, hij is aardig op weg om de partij tegen Berdy gelijk te trekken... en misschien die droom nog in leven te houden. Hij leidt met uh, 5-2... Hij gaat nu serveren voor de winst in die tweede set. Het volleybal in Apeldoorn. Frank Wieland is de partij al afgelopen, want het gaat volgens mij rap. Ja, dat ging rap. Dat, ik had eigenlijk verwacht dat we al wel klaar zou zijn. We zitten in een time-out voor Nederland. Het is ook even nodig. 23-22 in de derde set. En dat terwijl we toch echt 20-14 op het bord hebben gehad. En maar daarna schijnt, uh, lijkt het een beetje op dat uh, het Nederlands team toch een soort koudwatervrees heeft om die wedstrijd uit te maken. Ineens lukt het allemaal niet meer. Het blok van Oekraïne hangt een paar keer goed. En dan heeft Nederland geen antwoord op het moment dat die bal weer terugkomt uh, vanaf dat uh, Oekraïnse blok. En dat was eigenlijk tot nu toe in de wedstrijd wel steeds het geval. Dus nu één puntje verschil en gaan we kijken of Nederland het na die time-out wel kan afmaken. Aan de buitenkant Lonneke Sloetjes die de bal niet tegen de grond krijgt. Maar de stop aan de Oekraïnse kant valt over het net buiten het veld. En dus nu matchpoint voor het Nederlands team. Lonneke Sloetjes die zelf nu gaat opslaan voor de wedstrijd. 24-22. Een 3-0 overwinning, dat zou Nederland uitstekend kunnen gebruiken naar volgende week toe als de returns in deze EK kwalificatie zijn in de Oekraïne. De stop aan de Oekraïnse kant niet goed genoeg. En ook de setup is niet goed. De stop aan Nederlandse kant vervolgens bij uh, schoot is uitstekend. En dan kan Nederland het afmaken door het midden. Prima gedaan. En uh, dus is Nederland de winnaar van deze wedstrijd: 25-22 in de derde set. De eerste ging met 25-19 aan Nederland. De tweede met 25-18. Nederland doet wat je mag verwachten. Want je mag gewoon verwachten dat Nederland. ...van Oekraïne wint, maar dat het uh, relatief simpel ging op het laatste stukje na dan... ...met 3-0 winnen van de Oekraïne in eigen huis. Dat betekent dat je, je mag ook verwachten dat Nederland morgen gemakkelijk wint van Griekenland. En dan heb je je al bijna geplaatst voor de EK. Dan moet je alleen zorgen dat je in de Oekraïne geen hele rare dingen gaan uh, overkomen... ...en daar ook gewoon je drie wedstrijden winnen. Dat je, en dan ben je gewoon geplaatst direct voor het EK. En dat is de enige manier voor Nederland om over die Olympische, uh, uh, dat Olympische drama heen te komen. Dat ze daar niet bij waren. En dat ze daar allemaal ongelooflijk ziek van zijn geweest. Dat zal ook lastig zijn geweest voor Guido Vermeulen, voor de bondscoach. Om die dames weer bij elkaar te rapen en ze aan het trainen te krijgen. En klaar te krijgen voor deze EK kwalificatiereeks Het prettige is dan natuurlijk dat het in eigen huis is om te beginnen. En dat je het nu mag afmaken volgende week. In de Oekraïne. Eerst nog even morgen van Griekenland winnen. Daarna het vliegtuig in. En dan nog drie wedstrijden in de Oekraïne. En je mag verwachten dat Nederland zich direct gaat plaatsen voor het EK. En dat zou een mooie opsteker zijn na die enorme domper van afgelopen zomer. Voor de ploeg van Guido Vermeulen. 3-0 dus. Gewonnen Nederland tegen de Oekraïne. Tá tudo preparado, vem que o Greg é bom. Menina, fica à vontade, entra e faça a festa. Me liga mas tá Quero madrugada Pular me liga, mas tá Quero que te consoe, na madrugada dança, Hoje vai rolar o tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch Chit, chit, chit, chit, chit, Gustavo Lima Gustavo Lima We gaan weer gaan naar Marcella naar Ik neem Ik neem die tweede set tweede wel is wel is afgelopen. che ja, klopt. Uh, 6-2 in uh, 44 minuten voor Andy Murray... die uh, ja, die hele set eigenlijk dicteerde. De openingsgame van de set, uh, de service van uh, Berdy Brak... In de vijfde game nog een keer de service van de Tsjech En uh, ja, die set eigenlijk toch heel makkelijk uh, naar zich toe trok. Het was nog wel aardig die laatste game waarin uh, Murray moest serveren. Dat duurde en dat duurde maar, want de wind is ongelooflijk. En de stoelen waar de jongens uh, op de gamewissel op zitten, die vlogen over de baan. En dan moesten weer gestopt worden omdat er papieren over de baan vlogen. Dus uh, kortom, de concentratie uh, werd getest uh, van Andy Murray. Maar hij uh, doorstond uh, de testen uh, met glans. Het is nu 1-1 uh, in sets, eerste set 7, 7-5 Berdy, tweede set Murray 6-2. En die houtkamp, hoop je op een kort, uh, een snelle wedstrijd? Of, uh, of ja. mag het wel even duren? Nee, voor mij mag het wel uh, uh, uh, kort zijn. Uh, <laughs> want het is. Ja, het is wel leuk om naar te kijken hoor. Dat, dat ben ik serieus. Ik, ik zie echt geweldige honkballers, de Nederlanders dan. Tegen de Fransen die er uh, niet al te veel van kunnen. Af en toe denk ik, ik ga even mijn handschoen uit de halen. Want uh, zoals er gegooid wordt door de werpers met name, is uh, heel, heel matig. Uh, als ik kijk naar deze wedstrijd, dan zie ik uh, de komende ...niet veel verandering. Ook tegen Tsjechië, Duitsland, Groot-Brittannië... ...zullen dit zulke uitslagen zijn. En toch is het leuk om naar te kijken. Er is ook veel publiek op afgekomen. Ik denk zo'n 2.500 mensen die hier in het uh, stadion in Rotterdam zitten. En in Haarlem, daar is wel een leuke wedstrijd aan de gang tussen Zweden en Italië. En daar staat het uh, nog altijd 4-1 voor Italië, de grote concurrent van Nederland. We zitten in de uh, eerste, nee, tweede helft van de vierde inning. De Fransen zijn het aan slag geweest. staat nog steeds 11-0. En uh, nou, ik... We houden het op 15. I didn't have to pay Went back for seven Miss Montreal, Seven Friends. We gaan het hebben over het uh, jonge Oranje Want het Nederlands elftal... is pas net begonnen aan de lange weg van het WK van 2014. Voor Jong Oranje begint het er juist om te spannen. De ploeg van Corpot wil naar het EK van 2013. Jong Oranje plaatste zich vrij eenvoudig... voor de beslissende ronde door de 4-1-zegen op Jong Oostenrijk. Corpot kon niet met zijn sterkste team spelen omdat Louis van Gaal, de bondscoach van de Grote Mannen, een aantal spelers had opgeheist. Ook voor de beslissende play-offs is Corpot afhankelijk van de bondscoach van het Grote Oranje. Ja, we moeten gewoon gaan kijken wat, uh, wat er voor hand is en wie er in vorm zijn. En, uh, dus het, we hebben nog drie weken en uh, het is, uh, wordt een hele belangrijke week. En ook die loting wordt ook heel belangrijk. Het uh, speelt ook een rol mee dat je nu even, uh, ja, je moet uh, zieltjes winnen, hè. Dat je op een andere dag kan gaan spelen. Nou ja, dat is ook afhankelijk van de tegenstander natuurlijk. Het uh, zou wel prettig zijn als we dus on ongelijktijdig kunnen spelen. Want uh, dan, A is, is voor de mensen beter, uh, voor de spelers is het beter. Je weet nooit, als ze nog spelers bij Nederland zijn die niet aan de spelen komen. Want als we hebben 23 man, kunnen ze bij ons hadden misschien nog wat speelmen te maken. Uh, kunnen we in een wat sterkere opstelling spelen nog? Dat zijn allemaal argumenten die uh, daarmee uh, rekening kunnen houden. Hoe speel je dat spel? Dat psychologie erop, dat weet je. Dat, nee, maar goed, wij, Louis en ik hebben daar natuurlijk uiteraard veel over gesproken al. En we gaan gewoon kijken wat de mogelijkheden zijn. Ik wil uh, er nog niet te veel op vooruit lopen. Grote sterke landen schijn je te ontlopen in de abracadabra hoe het nu verder gaat. Uh, een voorkeur. Ja, Slovenië kan natuurlijk. Ja. Rusland kan. Uh, verder is eigenlijk zou ik nu Denemarken misschien. Dus we moeten wel even afwachten. Maar het is gewoon koffiedikken kijken, uh, de, de Zweden is natuurlijk nog mogelijk. Uh, daar hebben we toen met 0-3 van verloren. Met, met Quidetti was er toen bij. Dus uh, we moeten gewoon kijken. En, uh, ik denk dat we als we een beetje goed loten, dat we een goede kans maken. De laatste wedstrijd van de kwalificatie was Oostenrijk 4-1 gewonnen. Dat vind ik geen maatstrijd. Maar Weet je waar je staat? Als je, nou, als je het hele rijtje landen eens kijkt wat er, wat er nu is. Wat, wat mee gaat doen voor die play-offs. Waar zou je jezelf plaatsen? Ja, dat hangt er vanaf welke team we hebben. Kijk, als ik het als ik beschik heb over alle spelers die ik wil hebben, dan zijn we bij de beste van de wereld. Dat van de Verste, Klaasjes, Martins, Indie en noem maar op. Ja, dan, dan horen we bij de beste ploegen van Europa. Dan kunnen we voor het uh, Europees kampioenschap strijden. Met deze ploeg denk ik dat het iets licht is. Dus je hebt een beetje, zoals het heet, hulptroepen nodig? Ik heb wat hulptroepen nodig, zeker weten, ja. Ja, maar toch, Korpot kon bijvoorbeeld ook gisteren nog beschikken... over een speler die eerlijk goed genoeg was voor het grote oranje. Giorgino Wijnaldum. En hij vindt het zelf, die, oude, of die PSV, niet erg om een stapje terug te doen. Nee, niet erg. Ik ben denk ik op een moeilijk moment ben ik terug moeten, heb ik, ben ik teruggekomen. En uh, toen ging het ook goed. Dus ik heb het niet echt moeilijk. Ik, ik heb het uh, altijd naar mijn zin als ik kan voetballen. En, uh, ik speel nu niet bij mijn club. Ik wil ook niet opgeroepen worden voor het grote oranje. Dus ik ben altijd wel blij dat ik bij Jong Oranje mag komen. Ja, dus dan ben jij terug bij Jong Oranje en je oude maatjes. Gaan de andere kant op. Klopt, uh, hun doen het heel goed, spelen bij hun club. En uh, ja, ik ben blij dat ze de kans krijgen. Is er één moment geweest dat je getwijfeld? Dat moet ik het doen, ja of nee? Nee, nu of al lang? Nou, al een tijd dat je dacht van moet ik op de uitnodiging wel ingaan, gelet op mijn situatie. Nee, nooit, nooit. Ik heb het altijd aan mijn zin gehad bij, uh, bij jongeren. De trainer heeft me altijd heel veel vertrouwen gegeven, dus er was geen reden om, uh, om te zeggen dat ik, uh, dat ik niet uh, wou komen. Hoe moet het nou verder met jou? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ja, waarschijnlijk elke dag. Nee, niet echt. Ik uh, kan maar één, één ding doen, is hard werken. En uh, als ik mijn kansen krijg, gewoon benutten. Maar een draaiend elftal, hè? je weet het. Is zo is wel heel moeilijk, hè? Nou, dat weet je niet. Dus, uh, ook in een draaiend elftal uh, spelers wel slecht. En als je erin komt, kan je het goed doen. Uh, een middenveld bij Jong Oranje met uh, Wijnaldum, Maher van Ginkel. Is leuk, aanvallend, maar tegen grote ploegen? Ja, dat weet ik niet. Dat is nog uh, maar de vraag. Het is op... Vandaag hadden we al af en toe dat we alle drie voor de bal waren. En dat is, ik, denk, ik denk dat het nog eigenlijk jeugd geen ons spel is. Ja, het is maar, voetballend wel leuk, maar iemand moet een die bal afpakken, Nou, ik denk wel dat we vandaag met z'n drieën al aardig wat ballen verloofd hebben. Maar dat was omdat uh, Oostenrijk niet echt top was. Maar ja, ik denk wel dat het Nederlandse voetballend land... we van een voetballen, voetballende kwaliteit hebben. Dus, ja, het heeft vandaag goed uitgepakt. Anderhalf uur spelen, was je wel weer een keer aan toe? Ja, dat is wel weer wat anders. Niet ja. lang, hè? Ja, zeker. Ik heb uh, de laatste tijd alleen. Uh, uh, ja, een paar 20 minuten of zo. Dat is het meeste wat ik heb gespeeld. Tegen Zeta heb ik dan een hele wedstrijd gespeeld. Maar. Die club was niet uh, echt heel goed, dus het is anders. Maar 90 minuten is wel lekker om te spelen. Heb je het moeilijk momenteel? Nou. Het is moeilijk. Ik denk dat, uh, dat iedereen, elke liefhebber die, die wil voetballen. En als je op de bank zit, dan verbijt je wel. En dat is wel moeilijk. Ja. Maar dat ik het moeilijk heb. Mocht uh... het nog wel? Ja. Ik zit daar veel te kort op de bank voor, denk ik. Nee, we zijn nog maar amper begonnen, dat ja, doe je dus even. Daarom, daarom. Dus misschien als het wat langer duurt, dan. Uh... Dan kan het wel moeilijk worden. Ja. Op naar betere tijden. Ja, zeker. Jorginho, om de PSV er. En komende vrijdag wordt geloot voor de playoffs van Jong Oranje. Inzet is het EK volgend jaar in Israël. Het stond 11-0 bij Nederland tegen Frankrijk. De Hongballers in Rotterdam. En die haalt kan... 14-0. Ja, ja, het gaat goed, het gaat goed. Het is, uh, want Nederland is uh, nog steeds aan de slag. ...heeft het eerste honk bezet en uh, Henley Stacia is uh, de slagman. Hij is de korte stop ook in verdedigend opzicht van Nederland. Goede hongballer, speelt in Amerika in de minor league... ...en uh, zou best wel eens door kunnen stoten... ...zoals twee uh, andere Nederlanders dat uh, uh, de deze week hebben gedaan. Oeh, mooie hongslag zeg, oh, op de lijn, bam. Ja, dat is een minimaal een twee honkslag. En dan uh, Duursma, die richting het derde honk gaat... En daar blijft staan. Nou, 1 uit. 2 en 3 bezet. Prachtige honkslag van uh, Stacia. Uh, Didi Gregorius, een uh, Amsterdamse jongen, heeft van de week zijn debuut gemaakt in de Major League. De allerhoogste haalbare. En deed dat uh, erg goed. En dus uh, gaat het goed met het Nederlandse honkbal. Uh, nu ook, ja. Frankrijk is natuurlijk geen uh, maatstaf. Het is uh, leuk voor Michael Duursma dat hij het zo goed doet. Heeft uh, twee honkslagen uit uh, twee beurten. En was een jongen die net afviel vorig jaar vlak voor de wereldkampioenschappen. Toen uh, Nederland dus wereldkampioen werd en hij er niet bij was. Nu zit hij wel weer bij het Nederlands team. En uh, hij hoopt natuurlijk dat hij erbij zal blijven als volgend jaar het echte grote toernooi gaat komen. De World Baseball Classic waar de grote landen, dus ook de Major League spelers. Maar ook de Dominicaanse Republiek. Panama, noem maar op, alle grote landen aan meedoen. En dat is wel even een uh, maatje uh, groter allemaal dan Frankrijk, want het staat 14-0. En ik denk dat ik met die 15-0 die ik verwachtte aan de lage kant zit, want het zal eerder 20-0 worden. En die dans goed aan, dan nou gaan we. Ja hè, ja, kom op, dan gaan we. De tja-tja-tja. En ook Marcella kon niet stil blijven zitten. Ik zie het, Marcella. Ja, helemaal gelijk. Maar uh, Andy Murray ook niet, want die dendert door, letterlijk en figuurlijk. Leidt nu alweer in de derde set met uh, 3-0. Heeft een dubbele break te pakken. Openen met een love break. Uh, won zijn eigen service op love. Won toen nog een punt. 9 punten achter elkaar. Hij uh, maakt geen enkele fout. Uh, Berdich uh, des te meer. Berdic nu aanzienlijk meer last uh, van uh, de windvlagen uh, hier over het Arthur Ashe stadion. En Murray speelt alsof er niets aan de hand is. Het doet me een beetje denken aan die partij tegen Silic... Daarin stond Murray 6-3 en 5-1 achter. Speelde heel slecht in het begin van die wedstrijd. En toen ineens ging hij tennissen. Won die 7-6, 6-2, 6-0. En ja, zo lijken we nu ook het scenario te krijgen dat Murray eerste set niet best speelde. En nu geen last heeft van de wind en over Berdy heendendert. Het is dus one set all en 3-0 voor Andy Murray in de derde set. Tom Bonen heeft de 92ste editie van Parijs-Brussel op zijn naam geschreven. De Belgische renner was na 217 kilometer in de eindsprint iets sneller dan Mark Renshaw van de Rabobankploeg en Oscar Freire van Katusha. Bonen is de eerste Belg die sinds 2004 Parijs-Brussel weet te winnen. Toen kwam Nick Nuyens als eerste over de streep. En Ina Joko Teutenberg heeft de vijfde etappe van de Holland Ladies Tour gewonnen. De Duitse was na 226 kilometer in de straten van Bergrijk de snelste van een kopgroep van 14 rensters die 39 seconden voorsprong hadden op het peloton. De Duitse Charlotte Becker behield de leidersstraai. Maar ze zag haar voorsprong op Marianne Vos wel met twee seconden slinken tot 24 tellen. Morgen is de slotetappe door Limburg en Vos hoopt daar haar vierde eindzege op een rij te behalen. I think my role is to play my part. spelen. playing safe for oh one can fall so hard.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 To the sound of pouring rain Till the rising of the day De Bagno van Bertolf en Credo. Dan we gaan we eerst naar Andy Haalkamp in Rotterdam. EK Hongwal Het stond 14. Is er inmiddels al bijgekomen, Andy? Ja, die ene. Die is ja, erbij gekomen. Ja, het is 15-0. En uh, Frankrijk staat aan de slag in de eerste helft van de vijfde inning. En uh, ja, het gaat dus goed voor Nederland. Ook voor Italië. Staan met 5-1 voor. En, uh, uh, ja, Nederland. Uh, walkover, Makkie, morgen Tsjechië, Idemdito, Duitsland daarna, Groot-Brittannië daarna. Dat zijn allemaal makkelijke wedstrijden en dan gaat het echt gebeuren in Rotterdam. Want uh, Nederland speelt alle wedstrijden in Rotterdam in het uh, familiestadion van Neptunus. En uh, ja, dan uh, kan het uh, wel eens heel anders worden. Ik hoop niet dat de heren zich uh, in slaap laten sussen door deze tegenstanders, want dit stelt echt helemaal niets voor. 15-0, we zitten in de vijfde inning, Frankrijk aan slag, Nederland leidt. De derde set in New York, de US Open halve finale tussen Thomas Berlich en Andy Murray. Marcelo Mesker. 4-1 voor Andy Murray in die derde set. Hij leidt met een dubbele breek. En uh, Sean Connery, de Schotse filmacteur, die kan zich in de handen wrijven. Hij is een fan van Murray. Hij zit hier uh, courtside. Ik kan me nog herinneren de allereerste wedstrijd van Andy Murray op Wimbledon... toen hij tegen de Argentijn David Nalbandian speelde. En uh, vanuit het niets uh, daarmee deed Een wildcard kreeg en een prachtige wedstrijd. Op het nippertje verloor, kramp kreeg. en ja, Toen uh, zwaaide Sean Connery al met de Schotse vlag. Uh, volgens mij kennen ze elkaar... en houden ze contact. En hij zit daar vandaag bij. Dus hij zit daar met een uh, big smile. Want Andy Murray heeft werkelijk... Uh, die wedstrijd uh, overgenomen. Maakt geen fouten meer. Je zag net even de statistieken. Eén foutje maar in uh, deze set. Terwijl hij in de eerste set nog uh, elf sloeg. En uh, wat dat betreft... is het bij Berdych precies andersom. is natuurlijk een lange man. Uh, niet zo bewegelijk als Andy Murray. En die voeten die heb je wel nodig met de wind. Je moet je voortdurend aanpassen. De reflexen worden getest. En uh, momenteel... Gaan gaat dat helemaal niet meer bij Berdy. Dus uh, Andy Murray Wat lijkt de wedstrijd in handen te hebben. In ieder geval uh, deze set. Het staat dus 1-1 in sets en 4-1 voor Murray. Kevin Young en The Other Animals. Een uh, Britse band is dat van het album The Band Calls Out For More In Your Head. Komen de Fransen niet tot scoren in deze inning... dan is het gedaan met de wedstrijd, hè? die houdt kamp. Het is gedaan. Het is 15-0 geworden. Ik denk dat ik vanavond even naar het casino ga. Uh, het is uh, 15-0 voor Nederland. Goed gedaan. Uh, gewoon zoals het hoort. Veel beter dan de Fransen. Goed geslagen. Uh, verdedigend uh, redelijk goed. Vier honkslagen tegen Rob Koordemans. 75 ballen gegooid. Dat is ook netjes uh, 8-0-4-0 voor de hondeliefhebber. De werpcijfers Na vijf innings. Dan is het uh, afgelopen als het verschil 15 of meer is. En dus is het nu afgelopen. Want het is uiteindelijk 15-0 geworden. Nederland wint ook de tweede. Twijf... De tweede wedstrijd van Frankrijk dit keer 15-0 we Ik hoogst 1968 en I see your face again. Het zit Eusebio niet mee dit jaar. Het Portugese voetbal-icoon was vandaag betrokken bij een auto-ongeluk in het centrum van Lissabon. Eusebio kwam net uit een winkelcentrum lopen toen een auto-bestuurder de macht over zijn stuur verloren en tegen een muurtje botste. De 70-jarige voetballegende uit Mozambique liep, daarbij net, uh, liep net voorbij en liep wat lichte verwondingen op. Toegesneld ambulancepersoneel voorzag de zwarte panter van eerste hulp. Eerder dit jaar bracht hij ook al een paar dagen door in het ziekenhuis. Eerst vanwege een zware longontsteking, daarna had hij hevige nekpijn... en later met een hoge bloeddruk. Kortom, Eusebio hij heeft wat pech. Maar het gaat allemaal al toch nog redelijk goed met hem. Tot na 1.